4 uur door Almegens met het NOS-journaal. D66-leider Pechtold is intens verdrietig dat zijn partijgenoot Els Borst is overleden. Haar dood kwam voor hem totaal onverwacht. Borst werd gisteravond onder verdachte omstandigheden doodgevonden bij haar huis in Beeldhoven. De politie onderzoekt haar dood, als hij een politiewoord voerde vannacht... dat hij vooralsnog niet uitgaat van een misdrijf. Pechtold wil over de doodsoorzaak niet speculeren. We moeten eerst ons verdriet de ruimte geven en stilstaan bij de familie, zei hij.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 Hartstikke dood. Er was geen lever in te krijgen, niks. Uh, ik heb nog twee weken staan pompen met een defibrillator, maar er uh, was niks meer uh, van over. Dus ik we uh, ja, staan daar te kijken en ik wil net uh, zeggen van, uh, wat de tijd van overlijden was. En uh, we horen iets uit de buik. Dus ik kijk Harm aan, Harm uh, kijkt mij aan. Ik kijk elkaar aan. Ik zeg: uh, Nou, maak maar open. En wat denk je? Er zit mijn iPod erin. <lacht> nou, dus Rick Jij voor. <lacht> maar goed, uh, ja, iedereen weet natuurlijk, de nou, iPod is niet voor inwendig gebruik. En uh, ja, dat is een mede fataal geworden. Maar dan heeft u toch fout gemaakt? Nee, zo zie ik dat niet. Uh, ik denk ook dat u het verkeerd begrijpt nu op dit moment. Kijk, waar het om gaat is, uh, deze patiënt was ziek. Ja? Er was al iets mis met deze patiënt. ligt liggen op de snijkamer. Ja? Dus die, uh, die patiënt wist uh, natuurlijk heel duidelijk wat er zou kunnen gebeuren. Wat voor complicaties er uh, ja, zouden kunnen gebeuren op een uh, operatiekamer. En uh, ja, als deze patiënt gewoon gezond was, had hij waarschijnlijk veel langer kunnen leven met een smelende iPod in zijn buik. Dus ik zou het hier liever willen hebben over een uh, complicatie. Zeker nog. Ik zou je wel willen spreken van een uh, tragedie. Piep piep. Ik, uh, ik hoor gepiept. Ik, uh, ik moet weer terug naar de OK. Ja, voor de duidelijkheid, dit was dus een fragment uit het uh, satirische programma Draadstaal. Dat was geen echte arts, dat was uh, acteur Jeroen van Koningsbrugge. Bij mij uh, in de studio is nog steeds Matthijs Buikema, de schrijver van boeken over medische missers en hoe je ze moet voorkomen. En uh, dit uur praten we ook met letselschadeadvocaat Harry Blok. Goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, meneer Blok, uh, de zaak Janssen-Steur, die uh, speelt natuurlijk morgen. Had u daar graag uw tanden in willen zetten? Eh, eh, nou, misschien aan de ene kant wel. Eh, aan alle, eh, omdat er allerlei hele interessante eh, juridische punten bij die zaken aan de orde zijn. Eh, aan de andere kant is het ook een, eh, zeg maar een, een zaak met een zodanige schaalgrootte voor mij als letselschade dat je eh, nou, over heel specifiek daarvoor moet eh, uitgerust zijn om het aan te kunnen, om het zo te zeggen. Ah, oké. Okay. Dus, eh, dat is misschien ook een meer algemeen punt, maar daar komen we komen zo wel op... dat uh, bij mensen die zodanig uh, nou ja, dysfunctioneren, of uh, lijkt dit dysfunctioneren, dat dan gevolgen ook op zodanige schaal optreden. Dat je eigenlijk ook ziet dat we als samenleving en ook als juristen. min of meer machteloos staan om daar op een goede manier mee om te gaan. Ja, want u bent letselschadeadvocaat. Uh, wat is dat precies? Uh, Letselschadeadvocaten zijn uh, advocaten die zich. Uh, gespecialiseerd hebben en eh, als het ware getoetstijn eh, voordat zij toegelaten zijn tot de vereniging van letselschadeadvocaten. En, en advocaten die ze dus echt gespecialiseerd hebben in het behandelen van mensen met letselschade. Dat zou kunnen zijn mensen die een verkeersongeval eh, is overkomen, eh, een arbeidsongeval, eh, een medische misser, mensen die lijden aan een beroepsziekte eh, eh, en die daardoor dus die schade hebben ten gevolge van een ongematige daad, zoals wij dat noemen, dus een, een foutief handelen van iemand anders. Oké, okay, we praten zo meteen met u verder, meneer Blok. Uh, een oproep naar de luisteraar. Heeft u, uh, dokter, wel eens niet goed opgelet? Of uh, de verkeerde diagnose besteld? Uh, uh, gesteld, sorry. En uh, heeft u uh, een vraag aan uh, meneer Blok of meneer Buikema misschien? Dan kunt u bellen naar het gratis nummer 0800-1121... of mailen naar nacht.eo.nl. Twitteren kan ook via hashtag ditisdenacht. I'm just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 met Forever Blue. We praten nog steeds over medische missers. Aan de telefoon is letselschade uh, advocaat Harry Blok. Kon het eigenlijk vaak voor dat er een letselschade advocaat uh, ingeschakeld wordt bij een medische misser? Um, nou, dat uh, hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Um, het antwoord aan de ene kant is uh, uh, vooral eigenlijk denk ik te weinig. Um, want uh, uit statistische gegevens blijkt dat uh, heel veel medische uiteindelijk niet boven water komen en, uh, en mensen dus ook geen bijstand nemen um, en hun schade dus ook onder vergoed, onvergoed blijft. Dus in die zin zou ik kunnen zeggen wordt er eigenlijk veel te weinig een advocaat bij uh, medische misers ingeschakeld. Um, dus, dus het antwoord denk ik vooral te weinig, want ja, te veel dat kan ik natuurlijk niet zo goed zeggen, maar dat zou je kunnen zeggen dat eh, medische aansprakelijkheid, zoals wij dat noemen, een zodanig lang debat is dat het ook kan zijn dat de patiënt aan het, eind, uh, aan het verkeerde eind trekt. En dat, zoals in dat satirische stukje uh, werd, werd gezegd, uh, uiteindelijk een ongewenste uitkomst van de medische behandeling een complicatie blijkt en toch geen fout in de juridische zin. Um, ja, en dan komen en al die proceskosten er dan nog bij uh, voor de patiënt. Uh, in veel gevallen wel, dat is natuurlijk een van de grote uh, uh, zeg maar minpunten aan het systeem dat we op dit moment uh, hebben, dat, ad dat advocaatkosten pas vergoed worden uh, op het moment dat, dat de aansprakelijkheid uh, rond is, dus als het du du duidelijk is dat er sprake is van een medische fout en anders niet. Uh, en dat ja, de in die zin zijn kunnen we zeggen, staat de patiënt uh, op het moment dat een medische behandeling een andere uitkomst heeft dan verwacht, dan gedacht? Uh, ...voor een enorme dilemma en voor een, uh, is er ook een enorme drempel om actie te ondernemen. Waarom heeft u zich eigenlijk gespecialiseerd in dit soort zaken? Waarom bent u letselschade advocaat geworden? Um, ja, dat, dat, nou, dat komt eigenlijk omdat, um, nou, omdat ik er zo ingerold ben vanuit mijn studie, zeg maar... ...omdat het, het rechtsgebied is waar ik ook in uh, ben afgestudeerd... Um, maar dat is natuurlijk ook, je studie niet zomaar ergens in af. Dat is toch ook dat er bepaalde, nou ja, je hebt een bepaalde interesse voor. En in dit geval is het vooral voor mij zo dat uh, uh, aan de kant van het, let als schade, zoals schade zelf waar ik zit, dus aan de kant van de slachtoffers, dat je uh, echt iets kunt betekenen voor de mensen. Dat, dat je toegevoegde waarde hebt. En dan niet alleen in juridische zin, dat natuurlijk ook. Uh, maar vooral dat je uh, mensen bijstaat op het moment dat hun leven echt in een, vaak in een crisissituatie is en, en dat je dan, ja, dat je ze meemaakt eh, en van stap tot stap eh, probeert verder te helpen om hun leven weer zo goed en zo kwaad als dat gaat op te pakken. Dat jij weet welke middelen daar ook voor zijn, welke deskundigen kunnen worden ingevlogen, welke vormen van ondersteuning kunnen worden geboden, dat je die regelt. Eh, dat is, eh, en als dat dan lukt, dan, dan, ja, dan, maak je ook het verschil. Dus u heeft ook een soort drive eigenlijk? Ja, absoluut, ja, zeker, ja, ja. Wat ja, voor mensen uh, uh, komt u nou vooral tegen? Uh, um, ja, bijna zo breed als de samenleving is, zou ik zeggen. Uh, dus dus uh, natuurlijk bijna altijd uh, is het, gaat het om mensen met particulieren, dus, dus mensen zoals u en ik, uh, van hoog tot laag opgeleid van, van uh, maar vaak wel met ook een heel groot financieel probleem. Mensen liggen letterlijk uh, in de kreukels. Uh, uh, dus je zit ook vaak, er is ook een enorme druk ook om de financiën zeg maar, uh, bij te plussen. Uh, maar ook ondernemers die letsel hebben, uh, bedrijven die schade willen verhalen, ook die voortvloeien uit letsel, omdat ze bijvoorbeeld het loon twee jaar moeten doorbetalen. Uh, uh, dat zijn eigenlijk een beetje de dingen waar ik me mee bezig houd. Ja, uh, Matthijs Buikema, die zit bij mij aan tafel, Matthijs. Ja, ik heb veel uh, de patiënten meegemaakt die ook uh, er tegenaan liepen dat uh, als zij een, een, uh, uh, een, een zaak willen beginnen, zeg maar, dat zij als patiënt uh, de bewijzen moeten aanleveren. Wat natuurlijk heel lastig is voor een patiënt. Ja. Uh, dat lijk, dat, dat, dat, dat, daar heb jij waarschijnlijk veel mee te maken. Ja, dat, dat, ja precies. Ja, dat, is, dat is het anders maar ook jullie inhoudelijk in minpunt. De, de, de, de ongelijkheid tussen patiënt en, en ziekenhuis die doet zich op veel manieren voelen. De, de, de financiële ongelijkheid en de, de, de, de middelen om dat te ondernemen verschillen enorm. Maar ook, de, de, je hebt een enorme kennis en een enorme informatieachterstand als, als patiënt of als advocaat van de patiënt. En zou het, uh, het uitmaken als uh, de bewijslast zeg maar, bij de ziekenhuis komt te liggen? Want dat, dat, dat, ja. dat in andere landen is het zo geregeld volgens mij. Ja, nou, daar is, is een, onlangs een proefschrift over. We zijn er gewoon bijna 10 centimeter dik. Uh, dat heb ik niet helemaal gelezen. Maar uh, nou, ik heb daar zelf... Blijf uh, ik daar al een poos voor. Uh, dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat het inderdaad... Net zoals bij arbeidsongevallen is dat zo. Hè? Dus als iemand een arbeidsongeval overkomt... iemand heeft schade op zijn werk... dan is de werkgever aansprakelijk tenzij hij aantoont dat hij hem geen verwijt treft. Nou, dat zou eigenlijk het systeem zijn waarvan, waarvan ik vind dat dat ook in de medische aansprakelijkheid zou moeten worden ingevoerd. Omdat dan, als het ware, ja, de, de, de prikkel tot ander gedrag en tot, tot, tot voor de bewijslast bij het ziekenhuis komt te liggen. Er zitten een heleboel haken in ogen aan. Eh, maar ik vind wel dat het huidige systeem eh, ja, tekort schiet. Ja, want het huidige systeem doet een beetje Kafka-esk aan. Eén uh, mens tegen de grote machine. Ja, nou dat begint natuurlijk vaak als iemand zich meldt bij een medische... met de vraag, is hier geen medische minister uh, geweest? Nou, dan, dan begin je als advocaat begin je met het dossier op te vragen. Nou, soms duurt het... heb je drie, vier sessies nodig. Uh, en dan heb je, zegt men, het volledige dossier... inclusief alle handgeschreven aantekeningen... en de, de statusen van de verschillende specialisten... Uh, ja, en dan zeg maar, hè, dan, dan moet je, kun jij niet controleren of dat inderdaad compleet is. Um, je kan ook niet controleren of het volledig authentiek is. En, en dat is toch een vraag die je nog voortdurend moet stellen. Um, en vervolgens moet, moet op basis van, van dat dossier worden gereconstrueerd... wat zich, als het ware, in, de, in het hoofd van de dokter heeft afgespeeld... wat hij allemaal niet heeft gezien. Dus je bent eigenlijk voortdurend in een soort omgekeerde wereld aan het reconstrueren... wat er gebeurd is en wanneer dan mogelijk anders had moeten worden gehandeld. Um, ja, dat is natuurlijk een hele ingewikkelde uh, uh, exercitie. En dat probleem van de onder als je zou zeggen de bewijslast is omgekeerd... Um, ja, dan kan je als het ware, dan, dan, dan wordt dat wel makkelijk... of dat dan aan het ziekenhuis is uit, om uit te leggen... wat er dan in die stukken staat. Dus de controleerbaarheid zou, denk ik, daarvan toenemen... We gaan even naar een luisteraar, want Ad die heeft een vraag aan, aan u, meneer Blok. Ad, ja. goedenacht. Goedenavond. Wat voor vraag ik, heeft u? Ik heb... Ik, de vraag is dat ik zelf dus 6,5 jaar uitgeschakeld ben geweest... met mijn gezicht gemogen, waarvan 10,5 jaar ernstig. Maar dat praat ik al over, over de jaren... is het inmiddels verjaard. Maar als het ziekenhuis of de... Euh, erkennen... Dan doet er geen één advocaat dat aan. Want zij zijn namelijk verzekerd. En wanneer de verzekering uh, ingeschakeld wordt. Uh, of, of je probeert dat. Of werken niet mee. Dan wordt helemaal niets gedaan. Er wordt er geen één advocaat. Meneer Blok. Live, ik heb zelf aan de lijve ondervonden. Want ik had twee mooie zaken. Ik ben daardoor failliet gegaan. En een van de zaken is pand... En de zaak was dus mijn pensioen. Ik ben nu 73, ik heb nu van een Ja, maar Altijd, Ik kan u niet zo goed verstaan. Nee, oh. Kunt u uw vraag kort eventjes uh, formuleren? Nou, ik geef iets wat mij overkomen is. Verstaat u me nu goed? Ja, ik versta u nu beter, ja. Want wat is uw vraag aan meneer Blok? Nou, ik heb geen vragen meer, meneer Blok. Bij mij is faal achter de rug dat het bij mij niet bereikt wordt. Want als er een advocaat of een ziekenhuis niet meewerkt. dan krijgt niemand wat voor elkaar. Oké, okay, is dat okay. zo, meneer Blok? En, nou, ik denk dat. wat Ad zegt, dat is zeg maar een soort uh, noodkleed die ik wel heel veel herken. Uh, en dat. dat ...mensen dingen overkomen... die, die ...waarvan ja, je zou denken... ...wat klopt hier nu niet? Ehm, en inderdaad dat het dan soms heel moeilijk kan zijn... ...om dat boven water te krijgen. Ehm, dat is ook de, de onderrapportage... ...waar ik het over had. Ehm, en op het moment dat inderdaad... Ja, ...om welke reden dan ook... ...dat kan natuurlijk niet helemaal controleren... ...of nagaan in zijn geval. Maar eh, niemand daar iets op onder doet... ...sta je als patiënt machteloos. En dan, daar zijn wij als letselschadeadvocaat ...nu juist voor... Um, om te kijken eh, of we in die zin aan, zoals uh, ja, dat zo'n woord heet, patient empowerment kunnen doen. Dus of wij als het ware die hefboom erin kunnen zetten om, om het lek boven te krijgen. Alt bedankt uh, voor uw belletje. We gaan nog even naar Jack. Ook veel ervaring met medische missers, lees ik. Ja, een beetje wel. Uh, overigens niet met een uh, letverschade advocaat erbij. Dat was niet nodig. Maar... Um... Om het verhaal uh, even kort te houden. Ik had last van een hoofdpijntje al een hele tijd. ging uiteindelijk naar de huisarts. En die constateerde dat er hoogstwaarschijnlijk een ontsteking zat ergens in de neusholte. Ik was ook deed een beetje verkouden achtergaan. Ik kreeg een antibiotica-kuurtje tegen een of andere uh, bar, uh, virale besmetting. Nou fijn, ik heb dat kuurtje afgemaakt. Hoofdpijn. Toen zei hij van hoe lang is geleden dat je de nieuwe bril hebt gehad? Nou, twee jaar ongeveer. Nou, zei hij dus dat is toch al een hele tijd. Ga toch maar eens naar de oogarts. Toen moest ik nog een afspraak maken. Tegenwoordig loop je zo binnen, maar toen niet. Tijd eroverheen. Afspraak gemaakt. Fijn. Een nieuwe bril. Duurt allemaal weer zes weken. Hoofdpijn. Kijk, nog, die... nog altijd hoofdpijn. Nou, daar, daar zit nog steeds een verstandskies. Dat zou ook wel eens een keer de reden kunnen zijn. Mooi, lief. Uh, Verstandskies is eruit gepeuteld. En hoofdpijn. Toen zei hij van, ik ga je dus doorsturen naar een kno rechts En die oude professor daar in het ziekenhuis, die had uh, vier vingers nodig. Twee om erop te leggen en twee om erop te tikken. En die zegt, joh, jij hebt een hele grote, dikke, vette voorhoofdzaalte ontsteking... En dat is geen virale, maar dat is een bacteriologische. Dus daarom heeft die antibiotica de vorige keer niet gewerkt. Hij zegt, ik ga me meteen eventjes een scan aanvragen. Dezelfde middag nog. En drie weken later lag ik in het academisch in Nijmegen. Want dat moest operatief opengemaakt worden. Toen kwam men daar op de OK tot de conclusie... dat ik niet te intuberen was eh, voor de goede verstaande... Het slangetje nodig om te kunnen doorademen en gedeeltelijk worden de narcose ...kregen ze niet in mijn keel. En, die, en toen is er ter plaatse beslist dat het dan maar ter plaatse verdoven moest worden. Nou weet ik als EHBO'er toevallig dat een plaatselijke verdoving op een ontsteking niet werkt. Dus ik heb een stevige roes gekregen en alles meegekregen. Ja, ik ga, ja, u lacht er nu om, dat is mooi. Maar ik, ik ga even naar Harry Blok. Um, ja. Want, uh, uh, ja, meneer, uh, uh, u heeft een, een bril moeten kopen. Nou ja, moeten kopen. U, u werd aangeraden om een bril te kopen, terwijl het uiteindelijk niet hielp. Kun je dat ook terugkrijgen, meneer Blok? Ja, dat is een boeiende vraag. Nou, de, ik denk. Um, poof, ja, daar kan je over twisten. laat ik maar zo maar zeggen. Um, of ik daarvoor. Het hele circus van zeg maar moeten doen, het een tweede, maar misschien zou het in theorie wel kunnen. Um, maar je ziet hier wel, dat vind ik het, dat is het boeiende aan het verhaal, zeg maar, dat, dat ook medische uh, behandeling, ook dat er als het dat het een situatie is van trial and error. en error. En dat ook een dokter dus uh, in veel gevallen niet uh, direct de juiste diagnose kan stellen. En daar zou je een soort helderziende voor moeten zijn. En dat, dat is nog steeds niet zo. Natuurlijk is het ook zo dat daar dus. Fouten worden gemaakt. Um, en dat allerlei dingen worden ondernomen. die achteraf onnodig blijken te zijn. En. Uh, um, ja, achteraf ga je daar soms om lachen. maar in veel gevallen natuurlijk niet. Um, maar dat is wel. Ont het geeft heel gelijk tegelijk aan hoe menselijk ook de geneeskunde is. Um, en dat je dus via Keulen soms naar Parijs uh, reist. Ja, Jack, dank u wel uh, voor uw belletje. Oké, okay. graag gedaan. Succes met je programma. Dank u wel. We gaan even luisteren naar de Bommelband. Want die zijn hier nog steeds. Wat gaan jullie nu spelen? Een liedje over onze geboorteplaats Rotterdam. Nou, ik ben benieuwd. In Rotterdam, in Rotterdam. De Maas Wil je mij Wil je mij Eén ding beloven Breng me thuis Als ik overga ben Regenbrug, een brug, een wereldstad, een wereldhaven. Het Ketelbinkie die kwam er nooit meer. De moment. over Rotterdam. Hartstikke bedankt. Zometeen horen we nog een uh, laatste nummer van jullie. We hebben het nog steeds over medische missers. Uh, uh, Harry Blok en uh, Matthijs Buikema die zijn bij mij. Uh, u kunt ook uh, inbellen met uw verhaal, uw medische misser. Bel dan even naar 0800-1121. Dat is helemaal gratis. Of u kan mailen naar nacht.eo.nl. Matthijs Buikema, uh, jij bent bezig met een website, patiëntveilig.nl. Wat uh, moet ik me daarbij voorstellen? Uh, wij willen daar, uh, ik doe dat samen met mijn collega Stef uh, Verhoeven... Uh, is ook een journalist, uh, wij willen daar uh, ervaringen en kennis uh, gaan delen... Uh, met veilige en onveilige zorg. Dus wij willen eigenlijk zijn op zoek naar verhalen van patiënten... Uh, dus ook verhalen zoals de luisteraars... Uh, of de bellers net, uh, net hebben verteld. Ja, Dus aan uh, alle luisteraars een oproep? Ga naar patiëntveilig.nl? Ja, maar niet, niet alleen uh, patiëntluisteraars... maar vooral ook uh, zorgverleners. Uh, want die zorgverleners die hebben natuurlijk ook heel veel ervaringen... en heel veel kennis om uh, de zorg veiliger te maken. Daar hebben ze hele concrete ideeën soms over. Maar die blijven nog een beetje verborgen... in dat hele zorglandschap. En... Uh, dus al die kennis en ervaring willen wij uh, samensmelten in, in mooie, prettig leesbare verhalen die voor iedereen toegankelijk zijn. Dus het is een open platform uh, waar iedereen terecht kan. Uh, maar we willen heel erg inzoomen op uh, de oplossingsvraag. Dus we willen niet zozeer blijven hangen in die schuldvraag van wie heeft het nou gedaan. Uh, maar veel meer zoeken van hoe, hoe kan het nou beter, hoe kunnen we... Uh, bepaalde ervaringen en, en, en missers uh, voorkomen... en bepaalde risico's wegwerken. Letselschade-advocaat uh, uh, meneer Blok. Uh, vindt u dit een goed idee? Um, of ziet u al uw werk verdampen? Dat kan natuurlijk ook. Nee, nee, nee. Uh, nou, dat, maar, uh, nou kijk, als, als ik op dit vlak geen werk meer zou hebben... dan zouden wij in een heel betere wereld leven dan nu. Dus uh, dat heb ik er dan graag voor over... En um, dan moeten we anders mijn boterham uh, gaan zoeken. Um, uh, ik, laat te ik zo zeggen, ik vind het natuurlijk heel goed. Alle initiatieven worden ondernomen om de zorg veiliger te maken uh, en patiëntveiligheid te bevorderen, zoals een mooi vind, vind ik heel goed. Um, uh, en tegelijkertijd is dan de vraag, wat, wat levert dat in het concrete geval op? En ik denk ook weer niet dat je de illusie moet hebben dat dat daar dan mee uh, uh, alles opgelost wordt. Want de vervolgvraag is natuurlijk altijd weer... Um, gaan we ook de mensen die de zorg verlenen, dat lezen? En gaan we daar ook wat mee doen? En, en hoe uh, regel je dan dat ze er wat mee gaan doen... als die informatie beschikbaar is? Um, en hoe zorgen de ziekenhuizen ervoor dat ze zo georganiseerd zijn? Um, ja, dat er als het ware een check, dubbel check... Een triple check op de zorg wordt toegepast. Dus eh, natuurlijk, kennis over het onderwerp en over mogelijke fouten en oplossingen delen is ontzettend belangrijk. Eh, maar ja, de manier is, hoe komt dat bij de individuele patiënt? En hoe komt dat bij de individuele, individuele behandelaar? Dat, dat, dat is altijd de vraag voor mij. Ja, Matthijs, hoe gaat dat lukken? Nou, wij hebben niet de illusie, zeg maar, dat wij met dat platform. Uh... Uh, echt allerlei incidenten direct kunnen voorkomen. Wat wij uh, willen is een uh, informatiestroom op gang brengen. Uh, want die informatiestroom die ontbreekt nu. Uh, je hebt alleen maar uh, binnen de, de, de specialisten... Uh, de medisch specialisten die hebben hun eigen organisatie. Uh, daar is aandacht voor patiëntveiligheid. Maar dat blijft bij die specialisten. Dat geldt ook voor de verpleegkundigen. Dat geldt voor de ziekenhuis. Dat geldt voor de care. Uh, wij willen dat allemaal gaan verbinden... Uh, zodat er van elkaar geleerd kan worden. Wij werken uh, met uh, ambassadeurs. We hebben een heel groot netwerk aan ambassadeurs opgebouwd in de afgelopen jaren. Uh, dat zijn uh, eigenlijk mensen in de zorginstellingen die uh, heel erg bezig zijn uh, met patiëntveiligheid. Dat zijn de kartrekkers in de instellingen. Die uh, eigenlijk al een stap verder zijn dan hun collega's. Uh, die willen wij inzetten om die verhalen echt uh, aan de man te brengen, als het ware. En uh, uh, dus, uh, Ervaringen die we vanavond ook hebben gehoord in de uitzending. Uh, het is de bedoeling dat zij uh, die verhalen gaan bespreken in uh, teamoverleggen, afdelingsoverleggen. Uh, dat het beschreven wordt in de, in de eigen media, van, uh, de, de media-uitingen van uh, deze instellingen. Uh, op uh, hun eigen websites. Dus op die manier willen we uh, die zorgverleners gaan voeden... Uh, met uh, ja, de kennis en ervaring die eigenlijk voor het oprapen ligt. Uh, en er is nooit een... een uh, ja, dus we, we willen niet alleen negatieve ervaringen uh, gaan beschrijven... maar uh, vooral ook heel veel best practices. En nou heb je niet... Uh, de best practice bestaat niet. Uh, het is altijd... Uh, zoeken naar een oplossing die bij de betreffende instelling... of, of uh, huisarts of uh, psycholoog uh, past. Uh, maar dat, dat, dat wordt een zoektocht. En, en, uh, dus de oplossing hebben we niet... maar we willen wel gewoon heel veel informatie aanreiken... waar uh, verder over gediscussieerd kan worden. En, en vooral die bewustwording bij zorgverleners willen we gaan vergroten. Ja, want dat gaat om patiëntveilig.nl. Is die site al online? Hij is nog niet online. We zijn nog heel erg met de techniek bezig. Het zal waarschijnlijk halverwege maart, eind maart worden dat hij live gaat. Daar kunnen mensen letterlijk hun, hun verhaal op kwijt. Die kunnen ze opschrijven. Wij gaan dan bekijken wat, wat, in wat voor vorm we daar iets mee kunnen doen... Uh, het zijn niet alleen verhalen, het zijn ook uh, heel veel filmpjes. Uh, filmpjes van patiënten die over hun ervaringen vertellen, maar ook uh, zorgverleners. Uh, dus ja, dat is er allemaal te verwachten. En, en, en heel veel verhalen. Dus bijvoorbeeld ook, uh, we hebben een interview gehad met een uh, inspecteur van IGZ over zijn ervaring als patiënt. Uh, hij belandde als patiënt in het ziekenhuis en uh, ja liep ook op tegen dilemma's waar zorgverleners voor staan. Uh, bij het, uh, ja, het, het, het, het, het veilig werken, zeg maar. Dat wordt niet altijd makkelijk gemaakt voor zorgverleners ook om veilig te werken. Maar komt dit nou openbaar op een website staan allemaal? Is het, is, is het, ja. het niet naming en shaming? Nee, want wij, willen, wij gaan daar wel voor waken, zeg maar. Dat het geen klaagmuur wordt. Eh, want dat schrikt, eh, denk ik, heel erg af. Dan gaan eh, die zorgverleners het in ieder geval niet meer lezen. Want die worden daar dan heel erg in aangevallen. Dus eh, we, we proberen daar wel een modus in te vinden... zodat iedereen dat blijft lezen. Ja, want we hebben, als we nu ook naar deze uitzending kijken... hebben we een heel aantal mensen gehad die inbelden met hun verhaal. Er zat één positief verhaal bij, maar de rest was negatief. Is dat niet een gevaar voor de website, inderdaad? Ja, het is een, het is een heel gevoelig onderwerp. Patiëntveiligheid, medische fouten. Het roept ontzettend veel emoties op. Als je erover begint, heeft iedereen wel een ervaring. Ik denk dat, dat jij zal ongetwijfeld ook een ervaring hebt. hebben... En de mensen hier in de studio, de bandleden, die zullen ook hun eigen ervaringen hebben. Uh, maar juist uh, door daarover te praten en het wel constructief te houden, zeg maar. Dus, dus wel te zoeken naar oplossingen om het voor de toekomst beter, te, beter en veiliger te maken. Uh, denk ik denk dat er heel veel kracht van uitgaat. Het is een soort van storytelling hè, wat, wat wij willen gaan doen. Ja, om even naar de band te gaan. Uh, de Bommelband, hebben jullie wel eens last van uh, medische missers uh, gehad? Mm, niet zover ik weet. Meer van medische wonders volgens mij. Oh, ja? Dat is heel anders. Ja, wat dan? Ik had wel eens uh, was een soort uh, maagklep zitten boven je maag. Die werkte niet goed. En ze hebben ze heel lang niet overgedaan tot ze uh, erachter kwamen uh, allemaal medicijnen en uh, nou, ja, ja, ook een, een paar broekjes in het bed. Uh, nou, wat, wat, uh, wat Harry Blok net ook zei. Uh, bij het stellen van diagnoses, het is, het is nog heel veel trial, uh, trial and error. Uh, en ik denk dat het daarom juist zo belangrijk is om die ervaringen te delen. Want uh, nu heb jij dat meegemaakt met een, een hartklep die uh, niet goed zat. Uh, dat dat uh, levert heel veel informatie op voor een arts. Dus een volgende keer zal die sneller denken misschien aan zo'n... Uh, uh, zo'n hart, of een, een, een maagklep die niet, goed, uh, die niet goed werkt. Als hij dat nou deelt met collega's en uh, he, dan, dan wordt er van elkaar geleerd. Ja, meneer Blok, nu uh, u dit gehoord heeft, uh, heeft u er toch vertrouwen in? Nou, ik denk dat ook dat, uh, dat idee wat hij uh, uh, zegt van uh, vooral positieve verhalen. En, ik denk dat dat voor zo'n zo'n website om zo te zeggen dat, dat, dat heel goed een heel goede insteek is, want eh, van positieve verhalen daar worden mensen enthousiast van, en die mensen ook in beweging um, en, en ja een klaagmuur die zit inderdaad af, dus als de website er eens een slagen om juist de, de positieve en misschien wel heel grappige voorbeelden van verbetering van de zorg, waardoor de patiëntzaligheid toeneemt, uh, op een rij te krijgen of bij elkaar te krijgen. Dan denk ik dat er een enorme positieve impuls uit kan gaan. Dat denk ik zeker. Um, en dan, dan heb je uiteindelijk ook het beste resultaat. Ja, Heeft u ja. zelf. Uh, oh, Matthijs. Nou, ik, ik, ik denk ook. Misschien dat er nu wel veel uh, zorgverleners ook aan het werk zijn. die een nachtdienst draaien. Uh, dit is ook wel een oproep aan hun. om, om uh, ja, hun ervaringen zeg maar, met, met, met veilige en onveilige zorg met ons te delen. Ik heb vorige week uh, twee dagen meegelopen in een verpleeghuis uh, in Kaatsheuvel. En uh, op een uh, psychogeriatrische uh, afdeling. Dus dat zijn uh, zwaar dementerende patiënten die daar uh, wonen. En. Uh, die verpleegkundigen die staan de hele tijd voor een dilemma. Van, moeten we veiligheid voorop stellen? Dat betekent dat alle messen van tafel moeten. En, en dat, je het, uh, dat je het heel clean moet houden, heel erg moet controleren. Of gaan we menselijke zorg verlenen? En het voordeel van menselijke zorg is dat je het dat je dus gezellig mag maken. Dat je een bloemetje op tafel mag zetten. Dat, ze, dat de bewoners lekker met elkaar kunnen ontbijten. Uh, het voordeel daarvan is dat uh, je die mensen daarmee heel erg rustig kunt houden. Dus wat, dat eh, voorkomt escalaties en onveilige situaties. Dat is een, een, een dilemma waar ze de hele tijd tegen aanlopen. Want ja, het kan ook meteen omslaan, of ineens omslaan eh, bij een cliënt... Eh, waardoor het toch gevaarlijk wordt. En dan is dat mes wat daar dan op tafel ligt eh, ja, toch wel een, een groot risico. Maar dat is dus een afweging waar zorgverleners de hele tijd vaak mee, mee worstelen... En straks op patiëntveilig.nl kunnen ze dan ervaringen lezen... over ja. andere instellingen die wel of ja. geen mes hebben ja, tafel hadden? Ja, we hebben hadden. gemerkt dat er heel veel behoefte is onder zorgverleners. Als je uh, een goed gesprek met ze voert over veiligheid... dan uh, ik denk, ik ben ik ervan overtuigd dat alle zorgverleners veilig willen werken. Ze willen helemaal geen fouten maken. Uh, maar ze weten ook vaak niet precies hoe ze veilig moeten werken. Wat ze nou precies aan moeten met die checklist die zijn toch een beetje van, van, van bovenaf... Uh, uh, in het systeem geworpen, zeg maar. Die, die verpleegkundigen van vorige week... die hadden ineens van de ene dag op de andere dag te maken... met een checklist over valanalyses uh, of zoiets. En ze wisten eigenlijk niet zo goed wat ze daarmee aan moesten. Waarom ze dat moesten invullen. En uh, ik denk dat als je, als je dat van, van, van onderaf uh, laat groeien, zeg maar... En, uh, dat als, als, als die zorgverleners bij elkaar binnen kunnen kijken... dat dat veel meer zoden aan de dijk zet. We gaan voor de laatste keer nog even naar de bommelband. Want jullie hebben nog een nummer, hè? Ja, zeker. We hebben er nog wel meerdere. Maar... Die jullie nu mogen spelen? Ja. Een, een liedje over moord zou dan... Ah, toch het liedje over moord Eén Een van de... Dat is een, over een man die niet kan verliezen. Nou, succes. Dankjewel. Hij was een man die niet kon verliezen, want verliezen dat weet hij immers nooit. Tot op een dag dat dit hem toch gebeurde. Dit was de dag van zijn dood. Maar het moest een keer gebeuren, ja, moest hij aan. Het was een dag. Hij ten zeerste betreur, maar het was zijn tijd om heen te gaan. En hij zei: Laat de maat, want die kon ik niet tegen. Houd het hier niet daaruit, dus laat mij heen maar uit. Weer een God, zo diep was hij gezonken. In een gat, zo diep was er niet één. Net toen hij dacht dat hij het geluk had gevonden, werd alles langzaam donker om hem heen. En hij zei: Laat me er maar uit. Want die kon ik niet tegen, ik hou het hier niet uit. Dus laat mij er maar uit. Hij zal de dag niet snel vergeten Dat zijn lief hem bij zijn kladden greep Ze zei je bent een heel eng ventje waarna ja. ze hem door de kamer smeet Ja hij vloog hoog, hoog door de kamer Met zijn kop dwars door de ruit Hij keek nog een keer Diep in haar ogen, en toen ging zijn lichtje uit. En hij zei: Laat me want die kon ik niet tegen. Ik hou er hier niet uit. Dus laat ja, mij, mij uit. Zit hij dagen in het donker? Hij vraagt zich af wat hij in haar zag. Was ik haar maar nooit tegengekomen? Dan was ik nu duidelijk beter af. Maar in zijn hart voelt hij zich winnaar. Als hij haar ziet met bloemen op zijn graf. Hij ziet ze heeft. Berauw van haar daden Dus dan heb ik nog gewonnen achteraf En hij gaat laten we hier maar zitten Want die ben ik beter al Hier kan ze nooit mee aan me zitten En dan heb ik nog gewonnen achteraf Ja, dan heb ik nog gewonnen achteraf ja, dan heb ik nog gewonnen achteraan. Ja, dan heb ik nog gewonnen achteraan. Een waar gebeurt, het verhaal? Bommelband, hartstikke bedankt. Als ik nou morgen naar de platenzaak ga, kan ik dan een plaatje voor jullie kopen? Nee, dat nog niet. Ik kan alleen via de website eigenlijk luisteren. We zijn dringend toe aan een nieuw album. De... Ja, die website, hoe kom ik daar? www.bommelband.nl En je kan ons natuurlijk liken op Facebook. En Twitter is Bommelband. Gaan we zeker doen. Bommelband, hartstikke bedankt. Ja, bedankt. We gaan het nog even verder hebben over medische missers. Ik zit hier nog steeds met uh, Matthijs Buikema... een uh, schrijver van enkele boeken over dit onderwerp. En uh, ik heb aan de telefoon nog steeds... Uh, letselschade advocaat Harry Blok. Meneer Blok, u, uh, u hult zich wel. Uh, bijna dagelijks in uh, allerlei leed. Hè? Dat lijkt me niet. Het is een heel fijne baan. Zou u niet veel liever uh, het hebben over rijdende rechteronderwerpen... zoals uh, uh, grenzen van een erf en uh, bomen die uh, omgehakt zijn of zo? Um, uh, uh, uh, nou, iedereen is een vak. Nou, nee. Um, <laughs> um, Zelf heb ik toevallig beide dingen ook veel gedaan. Ook in het verleden, zo uh, weet het uurwicht. Um, en dan heb je heel veel een neiging om te denken: mensen, neem maar even afstand. En, uh, en die 10 centimeter van die schutting, uh, dat is weer een uh, leuke creatieve oplossing. Um, uh, dus, dus. Uh, dat je het idee hebt, wat kan ik hier nou toevoegen... terwijl ik in het vak waarin ik nu zit... echt merk dat ik elke dag ook dingen toe kan voegen... en ook ergens dingen beter kan maken voor mensen... dan misschien niet in het algemeen zoals meneer Buik... maar voor de zorg, ook, dat hoop je natuurlijk ook... in ieder geval voor de levens van de mensen die je, die je bijstaat. En inderdaad, dat zijn soms hele aangrijpende verhalen... soms ja, moet je daar echt even van bijkomen... Uh, aan de andere kant, dat is de werkelijkheid uh, waarin we leven en ja, waarin je dus uh, toch probeert het verschil te maken. Dus ik, uh, ik word er zelf niet uh, gedeprimeerd van hoe, hoe moeilijk de verhalen soms ook zijn. En het leed dat mensen uh, hebben soms groot is. Ja, want u, ja. Ligt er niet, uh, u ligt er niet af en toe flink van wakker. Uh, nee, nee, nee dat, dat gelukkig is voor niet. En dan zou je je werk ook niet meer kunnen doen. Dus dat is, uh, het lijkt me geen goed recept om het zo te zeggen. Nee, je moet ook afstand kunnen nemen. Juist het feit dat je heel betrokken kunt zijn dat mensen. geeft ook weer heel veel positieve energie. Althans bij mij. Matthijs Buikema? Ja, de, de, de, de verhalen van, van patiënten is natuurlijk heel erg ingrijpend. Uh, ik wil ook wel zeggen dat uh, veel verhalen... wat uh, artsen en zorgverleners meemaken... dat uh, hakt er bij hun ook behoorlijke in. Er is ook een andere kant. Het zal je maar gebeuren dat je met alle goede bedoelingen... Uh, iemand opereert uh, en er gaat iets fout. En het is jouw schuld ook nog. Uh, dat uh, hakt er behoorlijk in bij, uh, bij zorgverleners. En daar is eigenlijk heel weinig aandacht voor. Uh, uiteraard moet de aandacht denk ik ook wel... in de eerste plaats naar uh, de, de, de patiënt gaan. Dat is eigenlijk de first victim. Maar er zijn ook nog second victims. En, ja. uh, en dan heb ik het denk ik niet over mensen als Jan Sesteur. Uh, want daar is uh, denk ik veel meer aan de hand... Uh, maar er zijn uh, heel veel zorgverleners die met alle goede bedoelingen uh, ja, hun werk doen. En uh, echt proberen om uh, de patiënt beter te maken en het zo goed mogelijk te regelen voor hun. Uh, maar wat niet altijd goed gaat. Door slechte communicatie, slechte overdrachten. Uh, ja, toch een, af en toe de makkelijke binnenbocht nemen, bijvoorbeeld. Maar uh, lig jij er dan ook niet van wakker, Matthijs? Nou ja, goed, kijk, ik ben een, uh, een verhalenverteller, ik ben een journalist, ik sta op redelijke afstand natuurlijk. Maar af en toe dan komt het dichtbij, dan, dan voel ik de emoties. Ik heb uh, een paar jaar geleden een boekje geschreven, Dit nooit meer, met interviews met artsen over uh, de fouten die ze hadden gemaakt. En uh, ja, soms waren het artsen die uh, 25 jaar geleden iets hadden meegemaakt, maar wat ze nog steeds heel erg raakte, dat de, de tranen in hun ogen stonden, iets wat ze nooit meer zullen vergeten. Wat, ja, Ik ga nog even naar een, een, een luisteraar. Joke, nacht. Hallo. Goedenacht. Heeft u ook ervaring met medische missers? Nou, uh, ik luister wat cynisch naar de plannen voor meer rechten voor patiënten. Want... Um, zou, zou u misschien uh, uw mee, radio hè? uit kunnen zetten? Want uh, u gant een beetje. Ja. oké. Oh, 34 jaar geleden was ik uh, een van de eerste patiënten die op radio en tv is geweest. En ook een uitkering heeft gekregen, ook een schadevergoeding heeft gekregen. En uh, uh, toen waren de artsen nog god, dat is nu lang niet meer het geval. Maar wanneer ik nu de plannen hoor voor meer rechten van patiënten. En dezelfde trend 34 jaar geleden was dat het allemaal dat, uh, dat het beter zou worden... ja, dan word ik toch een beetje cynisch. En uh, even inspringend op het laatste verhaal... Uh, natuurlijk, het is voor artsen verschrikkelijk om uh, fouten te maken... maar ik heb, ondanks een schadevergoeding... ook al 34 jaar last, echt last van wat er toen gebeurd is. Dus ja, uh, het gaat om geld, het gaat om macht... Ik weet het niet hoor, dat dat, uh, uh, toen waren de plannen ook zo enthousiast. En dat is zo lang geleden. Maar goed, uh, ik ben dan uh, op, op erkenning van, van de fouten. Een, een, uh, een uh, patiënt met, met, een, met een goede afloop op, op financieel gebied, laat ik het zo maar zeggen. Hallo, ben je er ja. nog? Ja, ik ben er nog. Ja. Ja, want Matthijs maar... Buikema die zei net dat ook de, de artsen natuurlijk slachtoffer kunnen zijn. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat ook het voor patiënten verschrikkelijk kan zijn, toch? Ja, ja. Het is en, in eerste en... instantie voor patiënten natuurlijk een, een, een ja. drama. He, dat daar, ja. daar moet de aandacht ook naartoe gaan. Ik denk wel wat deze mevrouw zegt over de, de, de, de rechten van de patiënt... Uh, uh, het, is, het is vooral de rol van de patiënt uh, kan anders worden, denk ik. Uh, die is al wel uh, heel erg aan het veranderen. Uh, maar uh, de, de, de patiënten kunnen zelf ook een rol spelen... bij het veiliger maken van de zorg. Uh, door zelf op te letten, bijvoorbeeld. Uh, door te controleren of ze de juiste pillen krijgen... op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid. Uh, nou, nou, maar dat ben ik dan ook direct geworden daarna. Want uh, er zijn nog meerdere fouten bij mij gemaakt... Dus uh, uh, ja, vooral in die tijd werden er uh, ontzettend veel fouten gemaakt. En, en ik heb altijd daarna de leuze gehaald: je moet nergens zo hard voor je leven vechten als in een ziekenhuis. Ja, nee, maar dat klopt ook. Hè. Het is, het is, uh, je moet ontzettend goed opletten. En, en uh, gelukkig uh, weten uh, veel meer patiënten dat tegenwoordig. Uh, he, dat, dat, de, de, de dokter inderdaad niet meer zo alwetend is. Uh. He, dus, dus, dus wat dat betreft is het, is het heel belangrijk dat, dat patiënten die rol ook pakken. Uh, voor zover ze dat natuurlijk kunnen ook. Hè, want er zijn natuurlijk heel veel patiënten die uh, erg oud zijn of uh, heel erg ziek zijn... en ja, niet meer ik... in staat om, om, uh, om een rol te spelen, om die rol te pakken. Nee, uh, maar ik ben ook al uh, oud, al, al tegen de tachtig. Dus uh, uh, je leert het gewoon wel. Als je ja. veel medische hulp uh, nodig hebt... Uh, dan, en er gebeuren zoveel foute dingen met je. Dan, dan lie je het ook wel. Het, het erg is alleen dat ik eigenlijk... Uh, ver, kijk, artsen zijn ook maar mensen met die fouten kunnen maken. Dat begrijp ik wel. Maar uh, vooral in die tijd waren het nog goden. Maar dat het onder het tapijt geveegd werd. Nou had ik een bewijs. Dat is het grote geluk geweest. Ik had een bewijs. Van, van de fout. En, en uh, uh, daardoor heeft een medisch-jurist in die tijd. Uh, van de ombudsman dat allemaal aangezwengeld. Want je had toen helemaal nog geen inzicht. in je medisch dossier of zo. Uh, ik moet zeggen. en daar wil ik eigenlijk. dat heb ik ook ervaren. Uh, wanneer je zoveel ellende meegemaakt hebt. En in mijn geval stond er dan een medische rist voor de deur. En die zei, mevrouw, ik ga het voor u, voor u doen. Het hoefde voor mij helemaal niet. Want ik zei toen, niemand geld kan dat helemaal niet vergoeden. Wat ik allemaal jarenlang meegemaakt heb. Ja, ja, ik ga, ga nog ga even snel, sorry is. dat ik u onderbreek. We hebben niet zo heel veel tijd meer. Ik ga nog eventjes okay. naar Harry Blok, letselschadeadvocaat. Uh, uh, mevrouw zegt, uh, geld kan helemaal niet... Uh, uh, uh, nee. Vergoeden wat ik heb meegemaakt, uh, hoort u dat vaker? Ja, dat, dat hoort natuurlijk heel vaak. En, en, en een van de, de, de, de dingen waar je juist ook over moet hebben, uh, dat dat heel belangrijk is dat mensen soms ook over ja, jaren inderdaad iets fout gemaakt en dat die relatie, dat er op een of andere manier een gesprek komt ook tussen de dokter en de patiënt, dat, dat ja. lost zelf al. Dat geeft uh, al heel veel onrechtgevoelens. neemt kan dat wegnemen. Tegelijkertijd hoort daar denk ik dan ook bij dat als iemand schade heeft, dat geld natuurlijk niet gelukkig maakt en het ook niet oplost, maar wel een beetje helpt. Ja, precies. Oh, hey, uh, meneer meneer en Blok, en... letselschadeadvocaat, heel erg bedankt voor uw uh, bijdrage. En ook uh, Matthijs Buikema van patiëntveilig.nl en de Bommelband. Na het nieuws van vijf uur zijn we bij u terug.